NOS Nieuws van 11 uur. De Duitse brandweer probeert met man en macht een dijkdoorbraak te voorkomen. 15 kilometer over de grens met de Achterhoek. Door heel veel regen staat de rivier daar erg hoog. Als het water over de dijk stroomt, komt een verbindingsweg met Nederland onder te staan. De afgelopen dagen zijn ruim 250 brandweerlieden ingezet om de dijken te versterken en water weg te pompen. Kredietbeoordelaar Moody's heeft het vooruitzicht voor Groot-Brittannië verlaagd van stabiel naar negatief vanwege de brexit. Volgens Moody's gaan de Britten een lange periode van economische onzekerheid in. Moody's verlaagde ook het vooruitzicht voor de Britse centrale bank van stabiel naar negatief. Moody's verwacht minder vertrouwen en daardoor ook minder investeringen. Dat kan leiden tot een lagere economische groei. De zes oprichters van de EU zijn vanmorgen bij elkaar om te praten over de toekomst van Europa. Duitsland en Frankrijk leggen een plan voor een flexibele Europese Unie neer. Naast een Europa dat verder wil integreren, moet er volgens hen ook ruimte zijn voor landen die dat niet willen. Duitsland en Frankrijk namen het voortouw voor de bijeenkomst. Ze zien het als hun gezamenlijke opdracht om te voorkomen dat andere lidstaten zich net als het Verenigd Koninkrijk van de Unie afkeren. Een Syrisch gezin uit Weert mag worden uitgezet van de Raad van State. Een Syrische vrouw en haar vier kinderen hadden de zaak aangespannen nadat haar broer hier een verblijfsvergunning had gekregen. De vrouw en haar kinderen moesten terug naar Duitsland, waar zij zich als eerste had aangemeld. De burgemeester stond vervolgens toe dat vrijwilligers het gezin op een geheim adres onderbrachten. En dan nog het weer. In het westen soms even zon, afgewisseld door wolkenvelden. In het oosten meer bewolking en soms wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen in het hele land wat buien. Temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ah. Hier ben ik geboren en loop door die straat.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 En worden wij weer door de mof overspoeld Was de Duitser toen tevreden met een blok beton Nu eist een vrouw in Zandvoort, post een pensioen. Die hunker naar die bunker is al lang voorbij En kijk ze lachen naar het bordje vrij. En de mof zit het liefst in een huis aan zee Als het kan met privat parkplaats voor zijn BMW zijn de graven, kuilen op ons mooie strand? Mm, kijken vol met weemoed richting Engeland. De de van de zee. Zoek eens Zoeken naar geluk.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 zijn de kinderen kuilen op ons mooie strand? Mm -hmm. Kijken vol met wemmers richting Engeland. Woo! Yeah yeah yeah yeah. En de mof zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan met privaat parkplaats voor zijn BMW. Zijn de kinderen kuilen op ons mooie strand? Mm -hmm. Kijken vol met wemmers richting. Engeland.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 Goedemorgen allemaal, jij komt iets vertellen over Jez aan Zee. Ja. Wat gaan we allemaal gebeuren? Wat er gaat, gaat uh... Uh, heel veel gebeuren. Vorige keer was het ook al een, een groot feest met uh, het Boekie Woekie gebeuren. En dit uh, keer hebben we drie zangeressen. Dus dat wordt een, uh, een mooie wilde party begeleid door uh, Kloes Mechelen. En Kloes is een begenadigd saxofonist. Een saxofonist die uh, typische jazz-stijlen speelt. Ja, bekend van uh, Big City. Dat is van zijn hand, bijvoorbeeld. Dat ken ik wel, ja. Maar ja. dat had ik niet in collectie, dus ik had het niet meegenomen. Van Hans bedoel je? Ja. Ja. ja ik, ik ken hem ook wel van, van tv, hè? Die, die Kloes is, uh, is een behoorlijke bekende persoonlijkheid. Zijn Duizendpoot. Ja. ja. Ja, de voorspelde die... Hoe, hoe kom je aan die artiesten voor Jazz aan Zee? Hoe gaat dat? Nou, er is een bureau in Aardhout. En dat heet uh, Muziek Expodia. En daar werk ik al tien jaar mee samen. Dus... En je weet precies wie er allemaal uh, beschikbaar is op de dag. Ja, je geeft aan wat je wil. En dan, uh, dat bouw je op in die, in die, in die tijd. In, in het begin ben je afhankelijk van wat je krijgt. En daarna ga je vertellen wat je wil. Ja, want uh, Jazz aan Zee, we hebben natuurlijk ook Jazz in de Krocht. Dat, uh, dat begint wel te leven... In Zandvoort, yes, ja, dat was niet uh, Dat is nee, nee, maar ik geef alles even van aan, opzet. Ja. Ik geef even aan dat... Uh, jazz, vroeger hadden we een aantal jaar... nou volgens mij vijf zes jaar geleden... hadden we dat niet zoveel. En op een gegeven moment kwam het een beetje in. En mensen vinden dat leuk. En je ziet gewoon dat, dat, dat er belangstelling voor is. Ja. En jullie werken er natuurlijk hard aan... om een goed programma te krijgen. Dat er mensen komen die uh, ook echt leuke muziek spelen. En het wordt dan gewaardeerd. Ja, de voetjes moeten van de vloer. Ja, ja. precies. <laughs> Men en, moet bewegen... Dus de jazz, bij Jazz en Meer, dus de jazz aan zee... dat was ook in, in café Oomsteen, mijn voormalig café. Dat is bedoeld om de mensen te vermaken. Anders dan in de krocht, daar is het meer thematisch. Daar luister je naar de jazz. En bij mij beweeg je met de jazz. Maar was er bij Oomsteen niet zo heel veel ruimte om te bewegen? Alhoewel de mensen het wel deden. Ja, daarom. En dat ging, was heel apart, want dat ging tussen alle... Stoelen door werd er toch spontaan gedanst daar. Maar daar ben je eigenlijk begonnen hè, met, het, met het jazz. Ja. Uh... Ik ben uh, geen kenner, maar een enorme liefhebber. En dan vooral van de nou, herkenbare jazz. Dus uh, inderdaad uh, de jazz. En, en? Dat, is, dat gaat zondag zeker gebeuren. En dat is, waar, waar is dat precies? Ook weer in, uh... Dat is weer in Telassa. Ik, ik zit nu twee jaar in Telassa. En daar het hebben een eigen we... plekje. Hè? En daar hebben een eigen plekje, café, Juttertje, dat draai ik op die dagen. Ah. En dan uh, is het na de muziek uh, heerlijk eten. Ja, dat is goed eten daar, dat weet ja. ik. Ja. Moet je dat van tevoren reserveren? Of is dat, dat is wel aan mooi. te raden. Dus ah, afgelopen keer, nou, toen was het echt, uh, echt druk en dan, ja, dan moet je wachten. Dat is niet zo erg, want dan blijf je bij mij zitten en dan wacht je tot er een tafeltje is. Dus <laughs> het komt allemaal wel goed. Er komt de goede van de bar. Ja, Ja. Het is nu in Thalassa. Vroeger hadden we in Zondvoort ook het jazzfestival. Dat, dat is volgens mij niet meer. Ja, dat is er nog steeds. Dat is nog steeds. Ja. En daar wil ik 6 ook augustus aan is mee. dat. Daar wil ik je ook aan mee? Dat organiseer ik, ja. Ah, dat wilde ik even weten. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat is echt een uh, dorpsgebeuren. Uh, mm, ja, we allemaal, proberen allemaal, het erover te tillen. En dat is uh, een groot podium. En ik heb nu uh, drie optredens met, uh, met het jazzfestival. Uh, de Sneaky Sneakers Jazzip. En de Thomas Jamalbind. En die laatste, dat is uh, echt een knaller. En wanneer begint dat? 5 bedoel... dus augustus is de Jazz in de Bar. Dat zijn de cafés die dat zelf organiseren. Daar nou, assisteer is ik dat en op ook vrijdag? Mee. Dat is op vrijdag en op zaterdag is het 6 augustus. Dan is de Jazz te de Oké. Dus je hebt hmm. eerst in de cafés zelf heb je wat kleinschalig. Ja. In de cafés zelf. Ja. En dan, dan zijn er, er drie of vier die meedoen in ieder geval in dat. En zaterdag hebben we een groot buitenpodium. Waar staat dat? Op het raadhuisplein. Oh ja, de topplek. Ja. Dat is altijd een mooie plek. Ja. En komende zaterdag hebben we natuurlijk uh, het Italiaanse gebeuren. Dan hebben we op het raadhuisplein. Uh, eens even kijken. De Notbend en uh, de Ruud Jansenbend. Ja. Dus dat is ook een groot feest. Altijd goed voor een feestje. Met Ruud Jansen is altijd een <laughs> groot feest. Ja. <laughs> staat hij ook ingeschreven bij het bureau eigenlijk? In, uh... Nee. Ik kan het wel. Ja, Hij ja, kan ja. Het ja, ja. <laughs> uh, Ton, hoe is het nou zo gekomen? Je bent dan wel uh, liefhebber van jazz, maar op een gegeven moment ga je het organiseren. Maar dat is natuurlijk iets totaal anders. Dat heeft natuurlijk een aanloop gehad. Hoe, hoe kwam dat zo? Nou, dat is uh, nou in de tijd speelde ik zelf uh, een beetje trompet en dan ligt de muziek daar al. En dan. Uh, ga je toch zoeken naar de mogelijkheden. En met het openen van het café is die mogelijkheid groter. Dus ben ik gaan zoeken naar de mogelijkheden. En uh, die zijn er legio. Ja, want als je iets graag wil en je bent er enthousiast over... dan krijg je ja. andere mensen weer mee. En dan ja. denk je, oh hey, bij Oomstij doen ze dat. Ja, en dan bied je het podium aan. En dat, nou ja, dat is een, het kost allemaal geld. Dat is nou eenmaal zo. Maar iedere hobby kost geld, dus die ook. Ja, we hebben gelukkig hobby's die geen geld kosten, maar... Ik kan nee, me voorstellen de dat de dat zo is. De... Speel je zelf ook nog? Heel weinig. Maar ik had dan uh, laatst nog uh, met de jam sessies. Daar speelde ik nog wel één of twee nummers mee. Maar dat is niet meer. Dat heb je allemaal... Uh... Nee, jam sessie is verdwenen uit de antwoord. Jammer genoeg. Ik, uh... Ja, dat is ook erg jammer inderdaad. Ja, dat is heel jammer. Ja. En de oorzaak daarvan, die weet ik niet precies. En... Uh, ik heb nog wel geprobeerd om dat weer ergens anders op te starten. Maar dan kom je ook weer gauw bij een strandtent. En dat is dan weer van april tot september. En dan heb je de hele winter niet. Terwijl je het in de winter juist moet hebben. Ja, in de winter is het juist leuk dat je... Ja, dat je het want in de zomer is er ja. eigenlijk genoeg te doen. En dan uh, de wintermaanden zou een jam-sessie uh, heel goed passen. Dus als er nu mensen zich aanmelden bij jou... en die vinden dat wel weer leuk om te organiseren... dan zeg jij van ja... Dat gaan we doen. Dat gaan we Volgens doen. mij zijn er heel ja. veel mensen... want als je zag hoe druk het was bij die jam session... Uh, hoeveel, hoeveel uh, artiesten hier naartoe komen om, om hun dingetje te doen. Soms waren er wel veertien mensen aan het spelen tegelijkertijd. Ja, dat was natuurlijk ook door uh, uh, dat was onder leiding van Arthur, van Arthur. Ja. En die, nam, die is leraar aan een muziekschool. Die nam dan veel van zijn leerlingen mee. Maar ja, door, daardoor... die mensen raken ook verder. Die komen ook in bandjes te spelen. En komen er ook gerenommeerde saxofonisten van al. Ja. Komen daar uh, dan spelen. Erg jammer dat het er niet meer is. Ik kan geen in instrument spelen. Maar ik zou het best wel willen leren. <lacht> <lacht> dan had ik het ook gedaan. James sissies. Nee, en morgen dus met Jesse uh, Anzee naar Machtel Cambridge. Dat is uh, een prachtige zangeres. Ja Machtel Die, uh, ja, die is heeft echt... ook een oomstee ook ja. al heel ja. vaak. Die is echt heel, is is echt een... heel geweldig. geweldig. Hanneke Jans heb ik Twee keer eerder gehad. Dat is uh, andere jazz. Maar die heeft ook een uh, nachtigale nou ja, stem, zeg ik altijd. En 11 volkers hebben we eigenlijk pas ontdekt. Dus dat is heel mooi. Volkers, dat klinkt Zandvoorts. Ja. Is dat zo? Ja, een beetje wel. Oké. Okay. <laughs> Het is een Nou ja. Ja. Het is uit de buurt. Ja. Heel goed. Nee, dat is echt... echt, echt ja, het is gewoon leuk om zulke dingen te organiseren. Um, bij het Juttertje, daar is morgen dus uh, Kloes met zijn drie uh, dames. Uh, is dat elke maand? Iedere maand. Iedere laatste zondag van de maand is er, yes. Kun je al een klein beetje vertellen wat er, eind, uh, wat er volgend, uh, volgende maand is? Dat is afhankelijk een beetje van het weer, maar we hebben... Uh, de volgende maand moet ik even denken. Dat is in juli. Dan heb ik de kiers volgens mij. En in augustus praten we dan over Roemba Dus Roemba is weer de salsa kant op. Dat is uh, gezellig. Dat is heel gezellig. En vooral als het nou, in ieder geval droog is en niet te veel wind. Dan kunnen de deuren open van het <laughs> zuiterras En dan uh, is het een spektakel. Ja, heel mooi. Dan moeten we toch maar eens wat muziek draaien op Benzirven. Ja, en dan met name van de artiesten die hier komen. We hebben ja. het uh, op dit moment niet, maar de volgende keer. Als ik, je heb, komt... uh, ik, ik heb ze allemaal. Dus alles wat ergens in mijn handen is geweest qua optreden, daar heb ik muziek van. De volgende keer als jij uh, weer wat komt vertellen over. Uh, ja, want ik yes. doe het hier bij CFM ook, meestal dan op zaterdagmiddag in het sportprogramma. Dan kom ik ook graag even langs en dan uh, worden gekookeld en dan worden gedraaid. Kijk, ja, goed. Nou, dat gaan we de volgende keer doen. Dan ja, nemen we mee. Um, ja, ook weer omwille van de tijd. Want we hebben nog andere gasten. Ja, wachten wachten. Uh, Bedankt u voor je komst. Dus, uh, graag gedaan. Ik ga zeker... Uh, Het is altijd prettig om uh, een beetje te vertellen wat je doet. Ja, nee, dank je wel voor, uh, voor je toelichting. En ook uh, voor uh, alle eerst. mensen, tot morgen. Ja. Nou, <laughs> tot morgen. Dank je wel. in onze gast zit al te ja. lachen. Dit was <laughs> Rosanna met Contigo. Want we hebben hier Sabrina Basselur. Ja, en uh, o, die gaat uh, restaurant Contigo doen. Klopt. Ja. ja, Deze week zijn we woensdag voor het eerst uh, overgegaan. Officieel geopend uh, door de wethouder. Nou, nou ja, we eindelijk. Zijn nu los. Ja, eindelijk. Eindelijk, eindelijk zit nou. er weer wat. Ja, want ik ken dat Hoe pand. lang heeft dat pand leeggestaan? Nou, ik hoor verschillende berichten... maar ergens tussen de vijf en de tien jaar hoor ik zo'n beetje. Dus uh, we houden op een jaar of acht, denk ik, dat het, uh, dat het al leeg staat. Ja, want in de tijd van de scandals was het uh, onwijs populair. Ja. En uh, ik weet nog zelfs dat uh, toen nogmalig prins Willem-Alexander... die kwam daar ook regelmatig. Oké. Okay. Die stond de... dan uh, daar buiten bij dat belt uh, te drinken met zijn maten. Mate. Prins Pils. Ja, prins ja. Pils. <laughs> um, hoe kom je aan de naam? Nou, uh, mijn vriend en ik die houden heel erg van uh, salsa dansen. En uh, ja, Contigo, is, dat hoor je eigenlijk wel in, in uh, bijna elk nummer uh, terugkomen. En dat betekent uh, met jou. En we vonden dat ook gewoon een heel mooi concept uh, om een restaurant te starten. Uh, wat wij samen doen. Ja, ja. vandaar dat ik ook uh, Rosanne met Contigo ja. had uitgezocht. <laughs> um, dat was natuurlijk een hele verbouwing in het pand, hè? Ja, klopt. Ik heb nog foto's van, van, van een enige tijd geleden... hoe het eruit zag van binnen. Ja. Nou, dat was een grote gaas alsof er een is ontploft... Ja, met een ja. vloer die helemaal verrot is. Klopt. En nu ben ik pas langsgelopen en ik keek al een beetje naar binnen. Dat was nog voordat jullie open waren. En toen stond de deur open. Ik dacht, nou, toch even loeren. Het ziet er echt mooi uit nou. Ja, dank u wel. En... Uh... Het is natuurlijk wel een risico met zo'n pand uh, wat zo heel lang leeg heeft gestaan. Maar wel aan een heel mooi plein. Ja, ja. dus vandaar dat we er ook de volste vertrouwen in hadden. van nou, Dat, uh, dat gaan we gewoon doen hier. Dat, uh, ja. Hebben jullie eerder een uh, restaurant gehad? Nee, dat niet. Uh, mijn vriend die, die werkt wel al heel lang in de horeca. En uh, ja, die, het was altijd zijn droom om een eigen restaurant uh, te gaan starten. En Zandvoort vonden wij gewoon een heel mooie locatie eigenlijk. Uh, ja, vooral vanwege de toerisme. Want waar komen jullie vandaan? Ik kom zelf uit Amsterdam en, uh, en hij komt uit Milaan. Dus uh, hij is nu sinds drie jaar uh, hier in Nederland. Oké. Okay. Uh, ja, de gerechten worden ook echt volgens traditionele Italiaanse recepten gemaakt. Dus uh, ja, het was altijd Yolo. Dus ja, het is wel echt de echte Italiaanse pizza. En we hebben een, een chefkok ook uit Italië. Die is vorige week gekomen. En ook ja, de pasta-gerechten worden ook echt, volgens uh, Italiaanse oh. gemaakt. Echt uh, de traditionele. Ja. Nou, we zijn nieuwsgierig. Ja. Jullie mogen ook een mooi terras buiten uitzetten? Ja, ja, ja we ook een mooi grote terras. Het loopt een beetje in een punt. Het is wel een beetje zoeken van hoe kunnen we het nou het beste neerzetten. Uh, maar ja, het is in ieder geval wel een mooi grote terras. En uh, lekker zonnig. En uh, smiddags hebben we ook wel schaduwplekken. De grote parasols erbij. Dus uh, we zijn nog niet helemaal klaar met het terras, het moet nog wel verder verfraaid worden. Maar uh, nou, we zijn er mee bezig. En, en daarboven, daar, daar zat een woning. Ja, klopt. En, en wat, wat is daarmee gebeurd? Um, nou, het zijn nu twee appartementen. Dus op de eerste en op de tweede verdieping. En op de eerste verdieping hebben we een appartement... Uh, dat we bestemmen eigenlijk voor recreatieverhuur. En op de tweede, op de tweede verdieping wonen wij. Ah, dus je ja. bent er bij hem. Oké. Ideaal, hè? Dat je ja. boven je eigen zaak woont. Ja, zeker. Nou, het heeft ja. zijn voor- en zijn nadelen, hè? Ja. Je komt ja. er ook niet van los dan. Nee, dat is waar. Maar het is wel nee. lekker makkelijk uh, ja, met opstaan en, ja, dat uh, en met afsluiten. Dat je, dat je zo, uh, zo Wat, wanneer zijn jullie geopend? Afgelopen woensdag zijn we... Nee, ik bedoel de openingstijden. Oh, de openingstijden. Op, nou, in principe thuis. van ongeveer tien uur s morgens. Ja, totdat de laatste mensen weggaan. Uh, dus een beetje afhankelijk van de drukte. Zeven even dagen per week? Zeven dagen per week, ja, ja. En in de winter doe je dat ook? Of ga je nou, in de, de winter... winter zullen we even kijken... inderdaad gewoon naar, naar behoefte zeg maar. Ja, dus het zal misschien smorgens dan niet, uh, niet open zijn. Maar misschien wel in de weekenden gewoon weer vanaf s morgens. Het is wel uh, grappig dat, je, dat jullie eigenlijk een hele Italiaanse keuken hebben... terwijl Contigo uh, ja. een, een Spaanse een Spaans, uh, ja, naam is. Klopt. Ik denk dat mensen daar ook een klein beetje mee in verwarring zijn ja, gebracht... Ja. Want het gonste wel een beetje in het dorp... dat er een, dat er een soort zuid amerikaans restaurant zou komen ja. daar. Maar dat is natuurlijk door ja. de naam ontstaan. Ja, klopt. We hebben ook Spa uh, wel Spaanse gerechten... maar in die zin van uh, de Argentijnse grill. Dus dat is zeg maar het Spaanse Kijk, gedeelte ervan. Nu gaan we praten. Ja, ja, ja. <laughs> he, dus we hebben de spareribs en de t-bone. Dus echt wel de, de, de, de grillgerechten, de vleesgerechten... dat uh, wordt op Argentijnse wijze gedaan... Maar ja, het, accent, het hoofdaccent ligt toch wel echt op het uh, Italiaans. Op het Italiaans. Ja, ja. ja, klopt. En daarnaast, uh, ja, uh, uh, qua ontbijt en lunch, ja, dat is uh, ook een beetje een mix van, uh, van verschillende. Je hebt ook een ontbijt erbij. Ja, ja, ja dus dat. Uh, maar goed, nu is het nog een beetje rustig. Uh, Kort ontbijt, maar ik hoop dat dat straks in, de, in, de, ja, in, de, in het hoofdseizoen wat, wat meer aantrekt. Jullie beginnen natuurlijk wel op, een, op, op de goede plek wat de zon betreft ja. hè, met het ontbijt. Dat, ja. Want dan kun je, als het lekker weer is, ja. Zit je niet al te warm toch in het zonnetje daar ja. aan die kant. Maar ik zit even te denken over dat terras, want daar zit natuurlijk dat straatje zit ernaast. Dus je zegt het zit in een punt, dus het, ja. je, je mag niet recht vanaf het straatje, je moet schuin vanaf schuin. het straatje. Ja. Die kant op. Ja, dus vanaf onze uh, deur van de woning mogen we recht naar voren. En vanaf de, de zijkant van het, uh, van het restaurant moeten we ja, schuin uh, naar voren, eigenlijk. En dan zit het echt in een punt tot aan de paal, zeg maar. Ja, dus, ja, ja, ja. <laughs> zo gaat dat. Het wordt een geweldig groot uh, terras met ja. uh, lekkere <laughs> koffie. Ja, ja. Italiaans koffie. <laughs> Lekker Italiaanse koffie, zeker. Dat ook. Argentijnse steekjes, s'avonds. Oeh. Ja. Ik ja. kom een keer eten hoor. Nou, heel graag. Welkom. En uh, jullie hebben in Amsterdam uh, gewoond, maar jullie wonen nu hier in, in Zandvoort. Hier in Zandvoort, ja. klopt. Hoe bevalt het? Um, het is een beetje wennen nog hoor, maar het is, uh, ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het wel heel gezellig, uh, het plein. ja. ja. ja Eindelijk gaat er weer wat gebeuren met het plein. Want vroeger was het een beetje het plein waar veel gebeurde. En op een gegeven moment ja, werd het een beetje doods. En dat kwam natuurlijk omdat die scandals... die, die, die gingen toen dicht. Ja. Er kwamen ook niet zoveel mensen meer. En, en toen is het een beetje teruggelopen. En ik, ik denk nu, wat jullie gaan doen... met dat uh, terras... en als jullie dat dan echt gaan volhouden... Dan, dan, dan zit dat in de zomer... gewoon om tien uur staan ze te wachten... om op het terras te mogen zitten. Ja, nou, dat zou heel fijn zijn. Ja, We hebben ook nog wat plannen om uh, eventueel wat dansavonden... te gaan organiseren. Uh, ja, op het plein? Leuk. Op het plein, ja, vanuit het restaurant uh, eigenlijk... Uh. Ja. Met salsa. Met salsa, uiteraard. Ja. ja. Nou, niet verkeerd. He? Nee. Dat, uh, <laughs> ja. Voetjes van de vloer? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar goed, jij je, je, je, je zegt je komt uit Amsterdam. Uh, wat, wat had je in Amsterdam. Wat heb je in Amsterdam gedaan? Wat, wat, was jou, uh, wat is jouw achtergrond? Ik ben kandidaat-notaris. Ja, wat is. grappig. Wat grappig? Dat is wel een heel groot <laughs> verschil. Ja, klopt. Ja, <laughs> Ja, ja, dat doe ik nog steeds hoor. Ik werk nog 24 uur per week uh, als kandidaat. En... Nou, we hebben hier in Zandvoort ook een notaris. Misschien dat er daar nog een plekje vrij is. <laughs> ja, ja. Nou, ik werk nu in Haarlem, dus dat is ook lekker dichtbij... Ja. Dus je ja, okay, dus hoeft niet naar Amsterdam iedere keer. Nee, ik hoef niet naar Amsterdam. Nee, nee. Nee. Maar dan, dan is het wel veilig om te zeggen dat je dus door je, je vrienden eigenlijk uh, bent meegesleurd in dit uh, klopt. Horeca avontuur Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. goed. Het ja. is natuurlijk ook het prettigste als je dat met z'n tweeën kan doen. Hè? Ja. Natuurlijk in, op, in alle opzichten is dat uh, financieel natuurlijk ook veel uh, interessanter. En ja. Is het is een huurpand of hebben jullie dat gekocht? Nee, het is een huurpand. Een huurpand. Ja. Ja, het is ja. volgens mij van de brouwerij hè. Stand, nee, die huurden het. Oh, die huurden het Ja. Ja, ja daar we ja. natuurlijk allerlei wilde verhalen ja, verteld. Precies, ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, maar die huurden het ook. En het huurcontract, dat liep dus af in september, oktober zo'n beetje afgelopen jaar. En uh, toen kwamen we eigenlijk in contact met, uh, met de eigenaar. En zei: nou, je belt precies op het juiste moment, want het contract uh, loopt nu af. Dus uh, we kunnen weer uh, met een nieuwe huurder in zee gaan. Ja, nou ja, goed. Er is natuurlijk een hoop aan verbouwd. Dus ja. er moet ook wel wat gebeuren, denk ik. Willen jullie dit gaan goedmaken, om het ja, maar zeker. Uh, zo te zeggen. Ja, ja. Maar nou ja, ik kan me voorstellen dat je alle vertrouwen hebt in, uh, in ja, wat er gaat gebeuren. Precies, de locatie, zo'n mooie locatie. Nou, hadden we zoiets, ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Dat moet wel goed komen. Nou, ja, Het is, het is nu nog even, even lastig natuurlijk altijd met opstarten en bekendheid krijgen. En, nou ja, de verbouwing liep zo erg uit dat we. Weekend hadden we besloten, van, nou, we moeten nu gewoon open. Ook al is het nog niet helemaal uh, tot in detail klaar. Hè, want we missen nog uh, reclameborden en, en noem al dat soort dingen maar op. Was het heel ja. erg om dat pand uh, te renoveren? Want het is wel een renovatie ja. geweest. Ja. Hè? Ja. ja, het is wel echt. Uh, echt ja. Het was helemaal kaal en helemaal gestript. Alles is, uh, is opnieuw gedaan. En, uh, <clears throat> ja, voordat je daarmee klaar bent, loopt het toch altijd uit. Want we hadden echt gedacht dat we zelf, nou. 1 april zouden we dan uh, konden gaan beginnen met, uh, met inrichten, hadden we zelf uh, bedacht. Maar dat werd dus niet. <laughs> dat werd pas half mei. Ja, en toen was het toch wel... Uh, er gaat toch nog wel heel veel tijd in zitten in al die laatste dingetjes. Ja, maar goed, het voordeel van dat het helemaal gestript is geweest... is dat je het ook helemaal zelf hebt kunnen inrichten. Ja. En, en jullie smaak erin hebben klopt. kunnen doen. Ja, dat doen. klopt ook. En we hebben ook, uh, ja, zoals de, de wc's, die waren boven... Die hebben we nu naar beneden gebracht, dat het gewoon bij het restaurant zit. Wel mooi afgescheiden. Ja, dat is niet van, handig in de wc. -bank. Nee, daarom. Dus we hebben daarachter de, de, de keuken gecreëerd. En uh, dus met de trap naar boven, waar dan vroeger de wc zat, dat, dat is ook helemaal gestript. En uh, ja, daar is dan voorraad uh, nu gekomen. Dus, uh, ja, we hebben het op die manier benut. Ja. Ik zal nou. je wat uh, foto's toesturen, die ik dus heb van vroeger. Ja, oké, okay, leuk. Dat kleren zo'n klerenzooi was binnen. Ja, nou ik heb zelf ook nog foto's van toen we natuurlijk net uh, begonnen. Nou, dat zag er ook niet, uh, niet best ja. uit. Ja, er was wat met de vloer of zo. Er had een kraan opengestaan, een jaar of zo. En die had dan ja. uh, schade veroorzaakt aan ja. de vloer. Die was helemaal verrot. Ja, dat dus zag er al, al die prachtige uit toen ik er uh, een paar weken geleden langs liep en naar binnen kon kijken. Dus dat, is, uh, dat hebben jullie dan al heel goed gedaan. Ja, hartstikke bedankt. Ja, ja, ja. kom gerust een keer uh, ook echt helemaal binnenkijken, zou ik zeggen. En gaan de, we de gerechten proeven natuurlijk. Ja, gaan we met z'n tweeën het eten, iedereen. Nou, nou uh, wat een prachtig idee, Cor. Dat gaan ja. we regelen. Nou, dat gaan we regelen. Bij deze. Bij deze. Ja. Nou, dankjewel voor je komst. Heel veel succes met je zaak. Bedankt. En uh, nou, uh, wellicht uh, kunnen we nog een keer, uh, je nog een keer uitnodigen om uh, te kijken hoe het uh, verder allemaal gaat. Nou, hartstikke leuk. Ja, hoor. Nou, zeker. voor ja, ja, je komst. We gaan naar uh, Rudy Karel, uh, een muis in een molen in Mooi Amsterdam. Daar komt hij. Er was eens een muisje in Mooi Amsterdam.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 Slappe banden. Ja, het wordt gezellig hier. Hè? Dat was uh, Jimmy James in de Vagebond met I'll Go, Where the Music Takes Me. Ja. En inmiddels is uh, onze laatste gast aangeschoven aan tafel. Ellie Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen Ellie. Hoe is het mee? Nou, druk. En uh, ik denk dat we nu het drukste hebben gehad. En nu is het weer een beetje tempo doel was je gisteren naar uh, culinaire? Ook dat nog? Ja, natuurlijk. Heerlijk. Lekker gegeten? Heerlijk. Ja. En het was druk gezellig. Niet normaal, hè? Ja. Het was weer ouderwets. Top. Echt ja. een topfeestje. Goed, expositie pop-up Amsterdam Beach. Ja, dat was hij ook echt. Ja, hè? Ja. We hebben uh, wel maanden voorbereid. En dan op het laatste moment toch nog weer van alles uh, gedaan. Je wil niet weten wat ik gisterenmiddag heb lopen rennen. En echt met zweet op mijn rug. Wij hebben namelijk in de Amsterdam Expo een peeskamertje gemaakt. En dat was het laatste onderdeel van de tentoonstelling. Maar dat peeskamertje moet je inrichten. En ja. dan moet je spulletjes verkopen. Ja. Dus, nou, <laughs> je weet al wat voor pot. spulletjes ik en dan een aan pot. het zoeken ben. Pot moest Strokken. aangekleed worden. Ja. Met netkousen. Maar waren er geen mensen die dat spontaan doneerden dan? Ik bedoel, er heeft iedereen even... wat in zijn nachtkastje liggen, toch? Uh, wat je ja, kan maar gebruiken? Ja, dat gaven ze niet. Oh, wat flauw. Nee, nou, of ze zeggen allemaal dat ze, mij ze het niet bellen. hebben. Nou, ik weet niet wat je in je nachtkastje hebt liggen, maar... Nou ja. Ik, uh, maar echt een peeskamertje. Ja. En, Met, en het uh, grappige is, we hebben museale objecten en we hebben uh, maquettes en we hebben de blauwe tram. En iedereen heeft het over dat peeskamer. Het <laughs> is zo grappig. Het stelt niks voor. Rood lampje erbij. Tuurlijk. Zo muziek. Nou, dat niet. We hebben een orgeltje van Perlé. En Jan Kool, die heeft gisteren, dat is de enige die aan het orgeltje mag zitten. Want het is natuurlijk een geweldig object. En die heeft een paar liedjes staan draaien. Echt als de orgelman. Wat leuk. Ja, dat is enig. We moeten Jan gewoon nu permanent in het museum hebben. Want ja. gisteren sloot hij af met uh, mijn Wiegi is een stijfselkiezie. En dan gaan ja. mensen spontaan zingen ook natuurlijk. Ja. Ja. Maar hoe kom we er nou bij om zomaar ineens een peeskamertje te maken daar? Nou, uh, ik heb het samen gedaan met het museumteam natuurlijk. En uh, we hebben iemand, uh, Wim Pastoors. En die zegt ik ga je helpen met het verzamelen van dingen. Nou, dan ben je aan het brainstormen. En wat is Amsterdam? Ja, nou, de, dat de Free Spirit. Uh, we hebben heel mooi fotowerk. Dus echt de, de iconen van Amsterdam. Met uh, het concertgebouw. Uh, het museumplein met Amsterdam letters. We hebben Amsterdamse souvenirs. Die je ook ziet in de Amsterdam store. Uh, wat kunnen we nog meer doen? Nou ja, moet de bloemenmarkt. Nou, weet je, Het museum is te klein voor alle ideeën die we hadden. Maar een peeskamertje kon wel. Dus we hebben de stijlkamer door midden gedaan. Dus aan de ene kant is het uh, Opel uh, met, uh, met de bedstee... en aan de andere kant is het een uh, wilpse okay. dame. Ook met een bed. Maar dan anders. Ja, ja. leuk. Want, dit is echt een, een pop-up Amsterdam. Dat is, het komt ineens spontaan op. En je uh, had dus ja. iets van, nou, we gaan dat doen. Ja, ja we hebben uh, hier, hiervoor het weekend pop-up gehad. Ja. En ik zie daar bijvoorbeeld Robert Pennekamp... met een installatie Street Art. Is, hij komt uit Amsterdam-Oost... En ik zeg, wil jij volgende week bij de opening zijn? Dat is pop-up. En hij zegt, ja hoor, vind ik hartstikke leuk. Nou, dan hebben we het werk van Bert Wouters. Die heb ik maar een paar weken geleden opgebeld. Want die denkt, we hebben niet genoeg. Oh, kom gauw. Dus Bert die zegt van, uh, ja hoor, heel graag. Want die is bezig met een tentoonstelling voor Het Schip in Amsterdam. En heeft nu het hele thema Amsterdamse School. Dat noem ik redelijk pop-up, als ik ja. dat een paar weken geleden vraag. Kan je wel zeggen, want meestal zijn dingen... die worden gewoon maanden, zo niet een jaar van tevoren geregeld. Nou, dat zou de ideale um, uh, doel zijn. Uh, het is alleen, we hebben zeven thematentoonstellingen. Je bent constant aan het vooruitwerken. We hebben Frans Molenaar, wat je daarvoor moet doen. En straks krijgen we historische Grand Prix. En dan weer, uh, het is iedere keer hurry up, en dan op. Er zijn zoveel zin... onderwerpen ook die ja. je kunt gebruiken. Maar het is je... ook zo leuk allemaal, ja. ja. Het museum mag ook nooit weg, hè? Nee, hoor, Dat gaan we ook niet, dat gaat het niet laten nee gebeuren. Nee, zo is echt niet. Het zal altijd blijven. We hebben nu een museum. Ja. <laughs> Ieder dorp hoort een museum te hebben. Museum. Dat hebben we nou. Kom op, jongens. En uh, met de pop-up kunnen we laten zien dat we ook. Uh, nou, wat nog wel leuk is. Zijn. Ja, om te zeggen, uh, Gerard Kuipers die opende gisteren. En uh, het staat natuurlijk heel hoog. Uh, oh, in de, in de doellijst van, van het college... dat wij grote verbindingen maken met Amsterdam. Want ze zeggen steeds van... we hebben te veel toeristen. Uh, um, wij willen ze graag hier naartoe hebben. Dus zo ontstaan de ideeën. Little Amsterdam, kom dan naar ons toe. En wij maken straks de verbinding... met de Europese kampioenschap zandsculpturen. En uh, daar wil ik nog wel een keertje terugkomen om dat uit te leggen. Ja, dat maar lijkt me goed. Plan. Dat zijn de iconen van Amsterdam. Daar komt ook weer uh, een stukje Vermeer in. Een stuk, een stuk Rembrandt. Het concertgebouw. Dat wordt helemaal vormgegeven in Zand. Dus uh, als wij dan straks uh, dit in Zandvoort hebben... heb je een binnen- en buitenbeleving van allerlei gekke dingen uit Amsterdam. Niet eens gekke dingen, maar ook culturele dingen. Daar zijn we heel trots op. Komt me nog iets te... In mijn hoofd, dat heet je me maar. Nou, dat... dat zegt me niks. Dat was een Amsterdamse zwerver, daar hebben ze een boek over gemaakt. En die man die balanceerde altijd op het randje van dat hij net niet gepakt werd. En die had dan de bijnaam je me maar. Oh ja, Stouterik. En Stouterik. Ja, die zijn er genoeg. Ja, zijn er een ook genoeg. Een amusant was dan. Ja, niks. Het borlde, <laughs> handen boven bij mij. Er zijn er nog wel een paar hier inderdaad. Maar goed, die expositie die blijft tot 21 augustus. Ja, en dan kunnen we mooi de opening van de Europese kampioenschappen daarin mee doen. Um, Europese die... kampioenschappen wat? Sansculptuur. Ja. En daarin, uh, ja ik ga het toch vertellen, het is zo mooi nieuws. Kunst Holland, hey, dat zijn vijf samenwerkende musea. Dat is uh, Escher Museum, Brabants Museum, Gemeentemuseum Den Haag. Van Gogh en het Rijksmuseum. Die hebben de handen ineengeslagen. Dat, dat is onder de koepel van uh, Kunst Holland En die hebben gezegd van wij willen graag een beeld ook in Zandvoort neerzetten. Tijdens de Europese kampioenschap. Het doet niet mee aan de wedstrijd. Maar toen hadden wij nog een plekje voor het museum over. Ja. En toen dacht ik van nou, waarom niet hier? Dus die uh, gaan meedoen in de, in de strijd. En uh, het lijkt me geweldig om zo'n de identiteit van die musea... voor ons kleine museum te hebben. Ja. En dat, die link met Amsterdam... die, die wordt gemaakt... Uh, er worden vanuit Amsterdam... zeg maar ook... Uh, nee, dat mensen vanuit Amsterdam weten... Ja. dat het hier is. En ja, hoe we wordt hebben, dat daar gedaan? We hebben van die kleine foldertjes... die, die, uh, die, die sla je open... En daarin staat dat uh, juli en augustus Amsterdam Beach maand is. Wij zijn niet de enige, beach of Amsterdam. Uh, Dan heb je ook Wijk aan Zee, uh, Bloemendaal en, en Muiden. Um, maar daar kun je niet komen met de trein. Hè? Daarom, daarom. Maar goed, dat foldertje ligt in bijna alle hotels in Amsterdam. Dus um, het is zo dichtbij. Mensen stappen in de trein en met een half uur heb je strand. En uh, dat wordt dus nu overal gepropageerd. Dus we werken ook samen met Amsterdam Marketing. Nou, Hoe, hoe mooi kun je het ja, hebben? Mooier dan dat oh, ja. is niet, niet ja. Nou, super. Als ik ga kijken naar uh, het museum voor de tentoonstellingen... Uh, die er nog gaan komen. Uh -huh. Zitten jullie al vol? Voor <laughs> dit jaar? <laughs> nou, voor de komende tijd. Voor of? de komende tijd, ja. En ik heb uh, zelfs een wachtlijst. En zo moet het ook. Dat de mensen zijn van... ja, maar je had me toch beloofd dat. En komt die nog? En... Ja, je, je kunt jaren vooruit als je een creatieve ploeg uh, mensen achter je hebt met de vrijwilligers. En een bouwteam dat zegt: van, Oh, kom maar hoor. Dat kan ik, alles. Want ik weet toch een paar leuke onderwerpen. Oh, nou dank je ik kun je met je over praten. Dan zit je graag in het museum. Want ik ja. heb uh, toevallig ook bij die uh, opening van het Joodse Zandvoort. Ja. En dan zit je daar en Oh, dat idee en dat kunnen we ook nog doen. En um, iets met de bom uh, Nou ja, het houdt niet op. Je moet een creatief team hebben die elkaar een beetje aanvult. En op een gegeven moment ontstaat er dan een idee van ja, maar dat is leuk. En elkaar ook gunnen. Ja. He, aandacht, uh, uh, de promotie, uh, het, is, het is eigenlijk een volledig bedrijf. Dat je met, met vrijwilligers Maar wat rund. ik gewoon net zeggen, daar wil ik nog wel even op inhaken op die vrijwilligers, want dat zijn er waanzinnig veel, hebben jullie. Nou ja, het is ook wel nodig. We hebben heel divers. Hè. De, de bouwteam, dat bouwteam dat wil gewoon alleen maar doen. He, geef mij een kwast in mijn hand. Of, uh, of een emmer met sop. Uh, een hamer en spijkers. En je hebt een team die je heel erg nodig hebt voor bij de balie. Want ja. uh, ik, in mijn eentje zou ik het nooit kunnen. Er zitten drie, dat de dag, twee. En het is ook op een zaterdag. En ook op een zondag. En ook op een feestdag. Dus ja, een dikke pet af uh, voor iedereen. Inzet hoor. Ja, want als de winkels dicht zijn uh, in het weekend. Dan is het museum open. Nou ja, ik, ik werk natuurlijk ook voor de gemeente. En dan ja. denk ik vrije dag. Maar niet voor mij. Ja. Want het gaat gewoon alsmaar door. Ja, ja. chapeau voor de, voor de vrijwilligers. Ja. Mag wel gezegd worden. Ja, 100 procent. Want hoeveel vrijwilligers zijn er nu? 35. Kijk, 35. Ja, weet je, het is een heel klein museum. Dus dan, maar we hebben bijvoorbeeld uh, vrijdag de erfgoedleerlijn gehad. En daar zit weer een heel andere ploeg, ploeg op. En dat is ook nodig, want je moet al die scholen moet je bezoeken met leskisten. Je moet ze weer ophalen. Dat doet Anki. En dan heb je Marion en Marja die de kinderen helemaal begeleiden. En knutselen. En, nou, dat is zo vreselijk leuk. En die hebben toevallig staan dansen bij het orgeltje van Perlé. En Jan Kool, die was maar aan het draaien. Ja, ja. Enig. Ja. Dat is echt zo'n orgeltje met zo'n ah? zo slinger eraan. Ja. Dat die dan, ja. Zoek er nog een klein aapje. Een klein aapje? Oh. Nou, ik, ben, ik ben daar te groot voor. Ja, jij bent echt een <laughs> hele grote aap. Je bent ook niet zo'n <laughs> grote aap. Sorry. Pardon. Nee, vroeger had je dan inderdaad wel aapjes in Zandvoort lopen. maar uh, je dat? Nou, gisteren zeiden onze wethouder van... waarom hebben wij geen draaiorgel in Zandvoort? Dat is gewoon iets wat, wat uitsterft. Moet je eens kijken wat een kunst dat is. Nou ja, er is vroeger wel eens een draaiorgelfestival geweest in Zandvoort. Nou, daar heb kort. ik nog uh, filmbeelden van. Ja. En dan had je bij het, uh, toen het Hotel Bouwers nog stond... had je daar een stuk of 10, 12 uh, draaiorgels. Nou ja, die gingen natuurlijk allemaal spelen... Allemaal tegelijk. Allemaal Oh dat is heel fijn. Dus dat was niet zo heel succes. Nee. Maar, uh... ja, het punt is een, een draaiorgel is leuk. Maar hij moet wel uh, bewegen. Want uh, je, je kunt een draaiorgel niet op één plek laten staan. Want uh, daar worden de mensen worden hartstikke uh, Kijk, Het is leuk voor de mensen die er zitten. Maar na een kwartier. Dan ja. denk je wel van nou oké. Okay, oh, ik, ik zie wel alweer gehoord. een nieuw evenement ontstaan. Zo, hè? Ja. Waar is door het dorp heen? Uh, ja, waarom ja. niet? Nee, helemaal goed. Ik, ik kan me voorstellen dat als, uh, als je een zaak hebt... dan is dat altijd een gedruichel bij je voor de deur. Dan word je er helemaal gek van. Ja. Ja. Dat, uh, um, nog iets heel bijzonders wat je nog kwijt wil? Over het museum? Nou ja, ik zou zeggen kom allemaal kijken. Want dit is zo leuk. En kom in ieder geval op 5 augustus naar uh, de EK zandsculpturen. Okay. Dat wordt weer een feest. Nou, in ieder geval dankjewel voor je komst. En, dankjewel uh, ja. dat ik mocht komen. We gaan Gezellig. Zeker, zeker wat volgende doen. keer. Ja, oké. Okay, we gaan uh, de agenda doen, hè? Um, is dat makkelijk? Ja, dat, dat... Of gaan we eerst muziek doen? Nee, we gaan eerst de agenda doen en daarna nog een stukje muziek. Ja. Goed plan. Nou, uh, Zandvoort Culinair, daar begin ik maar mee. Nou, dat hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen. Dat is vandaag en morgen nog, uiteraard. En dat is volgens mij morgen tot tien uur s avonds. En dan wordt het afgesloten. En het hangt natuurlijk een beetje van het weer af of dat, dat dan helemaal gaat lukken. Maar, ja, met dat weer, dat weet je tegenwoordig. Ja, nee, maar goed, gisteravond was het in ieder geval een topavond uh, als start. En uh, nou goed. Uh, ik wil ook nog even zeggen, want dat staat niet in de agenda, maar toevallig weet ik dat dat er is. Dat is vanmiddag om uh, 5 uur bij strand en 12 aan zee. Daar is uh, Haring, uh, Happen en Eten en een borrel erbij. En dan uh, komt de, de, de groep zangers van het Wapen van Zandvoort. De Wapenzangers, die komen daar. Gezellig, shanty, liedjes zingen voorbij de haring en voorbij de borrel. Dus als Die je zin hebt erin om te zingen, mee te zingen... ga gezellig naar strand en twalen van zee. Die shanty liederen, dit is geweldig. Altijd gezellig. Dan hebben we op de 24 uh, juni tot en met 21 uh, augustus... natuurlijk de expositie Amsterdam Beach in het Sanford Museum. Daar ik, uh, heeft jullie net wat over uh, verteld. En dan de zomerexpositie Joods Zandvoort in beeld 1881-1951. Dat is in de protestantse kerk en die is elke woensdag, zaterdag en zondag open van 2 tot 5. En 25 en 26 juni, dan is de beach throwdowns, de fitness op het strand. Ik uh, weet niet precies wat dat inhoudt misschien. Nee, dan? ik ook niet Nou, fitness gezegd. op het strand, ja, dat zal dan uh, fitness zijn, een beetje sporten. Ja. Nee, Daar moeten, zet... moeten we wat <laughs> meer over zien uh, te vinden. <laughs> ja. Nou, dan hebben we dus uh, uh, vandaag uh, Porsche Racing uh, op het circuit. Ja, dat is dat leuk. Dat zijn de Porsche Racing Days en uh, het lawaai... Uh, nou, het is geen lawaai. Het geluid wat er vandaan komt is alleen al, is al een feestje, vind ik. Ja. Oh, we kregen net wat door over de, de Beach Down. Ja. En eens even kijken, hoor. Dat is De Beach Down, is de ultieme fitnesstest op het strand... Opgericht op de, de band tussen verschillende bevriende crossfit-communities. En om de sporten te promoten en wedstrijden toegankelijk te maken. En waar is het? Nou, het strand van Zandvoort biedt de perfecte locatie. De zee, het zand en de vrije toegang voor toeschouwers tot het toernooi. Door in buddyparen te werken, creëren we unieke dynamiek tijdens de workout. En even kijken hoor, dan nou heb ik nog ja, de stad... Ja, klik die link eens open. Wat hebben we daar voor adres voor? Want ja, het strand is natuurlijk wel groot. Ja. Maar er staat nergens bij waar het is. Dus dat proberen we nu even te achterhalen. En dat komt, als het goed is, nu tevoorschijn. Ja. Met allerlei meldingen. Nou. Locatie. De spot. Het is bij de spot. Het is bij de spot. Nou, dat ja. weet iedereen wel te vinden. Ja, nou, Oké. Okay. Uh, um, morgen hebben we de 10.000 stappen van Zandvoort. Daar begint men bij de Oude Halt om 10 uur en dat duurt tot half 12. Nou, 26 juni dus ook uh, muziek. Op de zondagmiddag bij Studio Anthony in de Oosterpark staat 44 van 4 tot uh, 6. En op het badhuisplein is er morgen een boeken- en kunstmarkt. En die begint om 11 uur en duurt tot 5 uur. Nou, eveneens op 26 juni. Thalassa Jazz aan zee met uh, Kloos van Mechelen. En uh, daar hebben we Ton Ariezen wat over laten uh, vertellen van Precies, vandaag. met drie fantastische zangeressen waar hij het al over had. Ja. En uh, uiteraard, uh, dat hebben we al gehad van die studio Anthony in de Oosterparkstraat. Met Debbie Keuken en Wouter H. Ja. Nou. Dan hebben we op 1 juli uh, Herstel het Samen. Dus oh ja. de kapotte spullen laten repareren bij uh, ook Zandvoort in de Vlemingstraat 55. Ook daarvan hadden we een uh, gast in het uh, programma. Ja, en dan is er op 1 juli dus uh, de zangavond bij het Wapen van Zandvoort. Dat is dat koor waar ik het toen straks al over had. Die uh, de zangavond begint om half negen. En vooraf is daar een mogelijkheid om een speciale uh, maaltijd, een, een daghap uh, te eten bij ja. het Wapen. Dat, dat was die toeristenmarkt ook? Uh, dat is een beetje... Ja, dat is, dat is op hetzelfde plein. Ja, en uh, ja. dat, dat is natuurlijk een mooie combinatie. Iedereen kan lekker meezingen als ze er zin in hebben. Ja. Kunnen ze van de toeristenmarkt zo de kroeg inlopen... en gezellig meezingen uh, met de, de Zeemansliedjes. Ja, dat is nieuw, hè, die toeristenmarkt. Dat is ja. wel leuk. 3 ja, ja. ja, ja. juli is het uh, Italia Festival op het circuit. En s'avonds is er muziek op het uh, Raadhuisplein vanaf 8 uur... met onder andere Ruud Janssen. Ja, nou, uh, ik denk dat we moeten gaan bedanken. Hè? Ondertussen, ja... Nou, uh, wij, uh, wij zitten in de studio. In tegenstelling tot andere keren zaten we in Hotel Hoogland. Maar vandaag zitten we in de studio. En wij bedanken vandaag. De techniek is uh, vandaag in handen van Kasper Geurensen. De redactie deze week was van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Met een eindredactie van Gerry Rutte. Nou, de koffie is uh, door uh, Gerry ook uh, vandaag uh, verzorgd. Ja, Ik uh, heb die vorige helemaal niet gezien met koffie vandaag. Nee, die was voor de mentale ondersteuning, uh, denk ik, uh, moeten we maar zeggen. Uh, nou, Core, uh, dankjewel. Core Draaier, dankjewel voor uh, de presentatie. Dit was voor ons de eerste keer, inderdaad. Ik dacht dat we dat al gedaan hadden, maar ik ben in de war ja. met een andere. Ja, Irene, die jager jij ook. Bedankt <laughs> voor de, de co-presentatie. Ja. Dat was erg gezellig. Gezellig. En uh, ja, waarom we niet in Hotel Hoogland zitten... dat komt omdat de zender die heeft een, een, een defect en ja. daar wordt aan gewerkt. En wanneer het gerepareerd is, dat weten we niet. Nee, maar goed, dat maakt ook niet uit. Uh, we vinden onze weg altijd wel door, uh, door de eter, zeg ik dan in dit geval. Uh, overigens is er een herhaling van dit programma op donderdag van 8 tot 10 uur. Wil, wilt u uh, de uitzending gaan luisteren... ga dan naar uh, uitzending gemist www.zfmzandvoort.nl... en vul datum en tijd in. Let op, wel een uur later invullen, want anders heb je verkeerde... Ja, dat uh, komt omdat het uh, begint te nummer bij nul. Ja. En ja, je hebt natuurlijk het eerste uur, tweede uur... maar ja, het systeem ziet het eerste uur als nul uur. Ja, ik zie trouwens dat de brandweer Zandvoort, Zandvoort nog steeds op zoek is naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Als je interesse hebt, dan kun je kijken op... www.brandweer-zandvoort.nl .brand slash vacatures. Nou, dit was dan Goedemorgen Zandvoort. Zeker. En uh, ik zou zeggen tot en volgende week. Heel fijn weekend en uh, tot de volgende keer. Dag.